En een voorspoedige start. Wat er al met het NWS-journaal. President Obama heeft in San Bernardino gesproken met familie van de mensen... die omkwamen bij de terreuraanslag in de Amerikaanse stad. Na afloop zei Obama onder de indruk te zijn van de kracht en liefde... die de nabestaanden uitstralen. Begin deze maand schoten twee terroristen veertien mensen dood... in een zorgcentrum voor gehandicapten. 21 mensen raakten gewond. De daders werden gedood door de politie. In San Bernardino is alsnog de noodtoestand uitgeroepen. De stad kan zo meer hulp krijgen van de staat Californië bij de nasleep van de aanslag. Premier Rutte heeft geen leuke baan, zegt hij zelf in een interview met de telegraaf. Rutte vindt dat het premierschap wel leuke aspecten heeft en verder noemt hij het vooral een waanzinnige eer. Rutte sloot het jaar af met een overleefde motie van afkeuring tijdens het debat over de Teven-deal. De premier heeft zijn baan dit jaar ook al zwaar ervaren door de terreurdreiging. Of er een aanslag is voorkomen in Nederland kan hij niet zeggen. In grote steden in Polen worden vandaag opnieuw tienduizenden mensen verwacht bij demonstraties tegen de regering, net als vorige week. Ze zijn bang dat de regering van de conservatieve partij de democratie in Polen in gevaar brengt. De partij heeft de absolute meerderheid in het parlement. Meest omstreden is de benoeming van vijf hoge rechters die op de hand van de regeringspartij zouden zijn. Inwoners van Bonaire zijn ontevreden over de huidige band met Nederland. Tweederde van de Bonaireanen, die meededen aan een referendum, wil dat de Eilandsraad met Nederland gaat onderhandelen. Bonaire is sinds 2010 een soort Nederlandse gemeente. Het weer, heeft veel bewolking, maar vanmiddag breekt ook af en toe de zon door. Het is zo'n 13 graden. Morgen begint met zon, maar later op de dag kan er in het westen wat regen vallen. En het blijft met 12 tot 14 graden erg zacht. Dit was het NWS. ZFM, Verkeersupdate.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 Een zeer goede morgen Zandvoort. Casper uh, die probeert van alles uit met schuiven heen en weer te doen zodat wij uh, de muziek inpraten ongeveer. Goedemorgen Zandvoort van 19 december 2015. Vanuit Hotel Hoogland waar iedereen weer welkom is om radio te komen kijken en misschien ook wat te komen vertellen. Uh, vandaag doet de techniek Casper Keurenson. de redactie is Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en eindredactie Gerry Rutte. De koffie en water en andere dingen worden geschonken door Gert van Kuik. En als je mazzel hebt, krijg je ook nog een stukje kersthol. Heel snel, ja. Dan moet je dus heel snel zijn, hoor ik. Ja. Uh, naast mij zit Henny van der Leeden. Goedemorgen. Goedemorgen. En naast mij zit Ben Zonneveld. Uh, ook goedemorgen. Waar gaan wij het allemaal over hebben nou, vandaag? Nou, we hebben weer een uh, typisch leuk kerstprogramma dit keer. Wij beginnen met uh, Classic Concerts. Uh, het kerstconcert met de Maastrichter Staar. Voor ons zit Toos Bergen al klaar. Goedemorgen. Dan hebben we de Sprookjeswandeling van Martine Jouwstra... Dan hebben we de kerstnachtviering in de Protestantse kerk en daarvoor komt Pieter Joustra iets vertellen. Dan gaan we een uurtje, uurtje verder, dan is het 11 uur geweest, dan komt de wethouder Gerard Kuipers. Want we hebben allemaal gelezen over de City Skyliner in Zandvoort. En uh, er is ook een plan opgevat om statushouders, dat zijn mensen die al een vergunning krijgen, in het plantingshuis uh, te laten logeren. Het Wintertheater met kleur Noortje Oliemuller en Fred Rooshart vanuit het uh, Zandvoort Museum. En als afsluiter iedere week in december de trekking van de loten. Dat ja. is het wel. En de muziek heeft Ben Zonneveld dit keer gedaan. En we gaan er even vanuit dat het een beetje kerstachtig is. Maar hij wou het niet Moet delen. Een beetje teleurstellen. <laughs> hij wou het niet delen. Dus het ja. is voor ons allemaal een verrassing. <laughs> ja, uh, tegenover ons zit Toos Bergen. Financieel, Goedemorgen, Financieel medewerkster van Classic Concert hebben begrepen. En secretarieel tegenwoordig. Secretarieel tegenwoordig. tegenwoordig. Oh, heb je u geraald? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb een dubbel functie. Hoe is het met de stichting Classic Concert? Heel goed, ja? heel goed. Ja hoor. Jullie barsten we draaien nog steeds. Jullie barsten van de vrienden? Wij barsten niet van de vrienden. Er kunnen er nog wel een paar bij hoor. Oké. Okay. zeker. Die ontvangen we met open armen. Goed. Uh, we gaan het hebben over de, de Classic Concert van de Maastricht Staan. Ja. In de Agata-kerk? Ja... Um, jullie hebben er veel aan gedaan om ze naar uh, Zandvoort te krijgen. So, nou, ik zal je zeggen, wij hebben er helemaal niks aan gedaan. Nee, nou, ze, ze zijn hier wel ze, op uh, proef geweest. Nee, ja, ze hebben zichzelf aangemeld. Ze wilden heel graag bij ons weer een keer terugkomen. Ja, want, want er we, stond we, in de krant dat dit de tweede keer is. Maar dit is al de derde keer dat ze komen. Kijk, zij zijn ze zijn in 2009 geweest, geweest. Ze zijn in 2011 geweest. En ze vinden het hier zo vreselijk leuk. En de organisatie is zo goed. Dus ze wilden heel graag weer komen. Vergeet je zakje schoenen niet? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee hoor, nee, flauwekul. Maar, maar, maar wat ik daarmee nee. uh, bedoelde eigenlijk, is dat de productie zo groot is... dat ze hier al zijn komen kijken hoe het uh, hoe ja, gaan oh, staan. Dat, en, uh, o, nou, daar komt een, een draaiboek er, mee ja, hoor. Ja, nee, dat gaat niet zomaar. Maar dat hebben ze altijd, hè? Dat hebben ze altijd, he? dat hebben ze ook, ja, Maar uh, dat, is ook, dat is denk ik ook wel logisch. Ze hebben natuurlijk heel veel ijzer en noten op hun zang. He, om maar even in muziek te blijven. Maar ik denk dat dat ook wel terecht is. Want zij hebben natuurlijk een naam hoog te houden. En dat, uh, ja, daar hebben ze ook een, een pakket. Hebben zij dat... een wereldnaam? Ja, zij ook ja, over zeker. De ja, ja, ja, zeker. Zij gaan heel vaak ook met andere reur mee. En uh, daarbuiten... Los van André Rieu hebben zij heel veel optredens in binnen en buitenland. Ja, ja absoluut. is een eer hè? dat ze ook zelf willen komen. Doen ze dat ja. wel vaker? Zelf even aangeven, mogen we weer bij jullie? Nou. Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Ze vragen? Nee, want moet je is vragen. Want het is natuurlijk wel heel oh, uniek als ze ja. alleen dat in Zandvoort zouden ja. doen. Nou ja, ik weet dat ze het hier gewoon heel gezellig vinden. En ze krijgen na afloop van het concert een maaltijd aangeboden. Oh. En dat is ook heel gezellig. En ze komen ja. met twee bussen. En het. Ik, ik denk dat het voor hun een soort schoolreisje is. Ja, want het, het zal een, een, soort, <laughs> ja, een soort ja. uitje zijn. Het ben is echt benieuwd. voor hun een uitje. vragen. Ik ben wel benieuwd ja. wat daar ja. nou achter zit. Ja, ja Als ze ja. nou maar niet zeggen, we moeten uh, 52 keer vragen of we er, ergens mogen optreden. Oh ja. Nee. Dan ja. Dan gaat dus het andere Ja, dan gaat het andere kant. vraagt ons meer. Dus ja, we moeten Nee, het dat, ik doen. denk dat dat niet het, dat nee, dat nee, dat niet het geval is. Nee, grapje. dat gelukkig niet. Maar het is, uh, ja, we vinden het wel een hele eer. En natuurlijk zijn ze met een delegatie komen kijken in de kerk. En zijn er afspraken gemaakt over het podium, over het licht, geluid, uh, noem maar op. Uh, de ontvangst, uh, wat er allemaal dus nodig er kan is. Dus helemaal niks meer dus, fout Dus uh, mijn draaiboekje, uh, ja, ja over, uh, is... Uh, over het draaiboekje Kerk, hè? Ja. Um, de meeste mensen kennen de katholieke kerk wel. Uh, die heeft daarachter zo'n uh, zo ronding. De absis. Ja, um, hoe ga je dat koor opstellen? Want er zijn ook trappetjes. Er is daarvoor ja. een, ja. uh, ja. een stuk podium. Ja, op het, op het podium staat de vleugel en de dirigent. Staan... En de solisten. Mm -hmm. En er staat in, nu in de acties, hebben ze gisteren opgesteld... een koorpodium van drie etages. En de rest van de mannen staat daarnaast, zo aflopend op de trappen. Dus dat is uh, eigenlijk wel heel mooi om te zien. Dus het is nu al helemaal opgebouwd? Het is al helemaal opgebouwd, ja, ja zeker. Daar gaan ze nog inzingen? Of? Uh, nee, dat hoeven dat zij doen, hoeven niet. Ze niet. Het enige wat ze doen als ze aankomen, dan uh, hebben wij voor hun uh, het gemeenschapshaal, of het, uh, hoe heet dat, het gebouw Krocht uh, gereserveerd. En daar gaan ze onder het verkleden, gaan ze ja. ook een beetje even de toonladders uh, oefenen. Nee, echt inzingen hoeft niet meer. Nee, um, de, de kaartverkoop loopt goed. Dat loopt goed. Er zijn een paar mensen bij, heb ik er kunnen, We hebben nog ongeveer 30, 35 kaarten. Dus uh, als je ja, nog wilt komen... Uh, nou, ik denk dat het of bij Peter Tromp toch, of anders aan de zaal morgen. Dus, uh, ja, 30 is natuurlijk uh, Ja, dat dus is zo weg. Nou ja, we zijn ook... Uh, bij, we denken ook dat dat uh, meer, goed gaat. Bij meerdere grote producties, en uh, dat hebben we... Uh, vier dagen geleden ook gezien met, met Hildering. Ja. Die had ook geen kaarten meer. Dus wordt het wel uh, een, een, een zaak van, van, van snel kaarten kopen, als je nog iets ja, doet. Zeker. Ja, zeker. Ja. Maar wat het leuke ook van dit is, want zij hebben, de Maastrichters daar dan, op hun eigen website ook dit concert staan, met een doorlink naar onze website. Dus dat is op zich natuurlijk al heel leuk. Maar je hebt echt van die volgers, ja. hè? die oh, dus ja, altijd meekomen. kijken waar zij optreden, en dan gaan die mensen naartoe. Dus ze komen vanuit Kretus. het hele land. Heb je... Ja. Heb je, ja. heb je daar een voorbeeld van? Van, van mensen die uh, niet uit Zand komen, maar van ver weg zou ik maar zeggen? Nou, ze komen vanuit Amersfoort, vanuit Den Haag, vanuit Limburg zelf. Uh, Hoofddorp, uh, Utrecht. Uh, nou, ik, ik kan het, zo, ik het niet En dat zijn of, mensen die inderdaad elke keer als zij ja, optreden zeggen ja, ik ga... Die houden hun programma dat in de, de gaten. Die kijken op hun website waar ze, ja. waar ze optreden. Ja. En die gaan daarheen. Fantastisch. En ik heb zelfs, uh, dat is ook wel heel leuk. Er komt uh, morgen ook een meneer met zijn dochter en nog twee familieleden. En die meneer die, is, die wordt 80 jaar, maar die is al. Nee, hij wordt 90, maar hij is al 75 jaar fan van de Maastricht te staan. Dus die gaan we wat extra in het zonnetje zetten, omdat hij dus. Uh, ik hebt een luxe stoel. Hij mag vooraan. Ja, het koor zelf. <laughs> en een gereserveerde plek. Nou, ja, dat is ja, altijd leuk. Ja, nou, ja, ik vind wel dat je plek. daar wat, uh, wat mee mag. Ja, dat is, dat is gewoon heel leuk. Want het dat koor dat, zelf is al 132 jaar oud, hè? Ja. Ja, is toch ook ja. geweldig hè Ja dat is, is zeker geweldig ja. En daarmee, ja. Het heet ook echt koninklijke zangvereniging. Omdat het dus ook beschermd als beschermvrouw. Be uh, prinses Beatrix. Het is nu prinses Beatrix. Maar dat was toen dat ze nog koningin was. En Juliana is uh, beschermvrouw geweest. Dus ja. Het, blijft dus het heeft wel koninklijke... een koor met een naam hoor. Dat, ja. uh... En een programma om u tegen te zeggen. Ja het is echt een prachtig kerstprogramma. Uh, ik heb gevraagd. Of er ook nog uh, mezingnummers komen. Maar <laughs> daar, waren, nou, daar waren ze niet zo van gecharmeerd. Nee. Maar ze vonden mij. Uh, ja, ik heb toch wel een beetje druk uitgeoefend dat wij het toch wel heel leuk vinden minstens wel één lied mee te zingen. Ja, nee, het zijn allemaal versliederen. Ja, ja. wat welke gaat zingen. dat worden? Nou, dat is nog de verrassing. De Holy City? Nee, dat nee. Is nog, die staat hier niet op. <laughs> want dat is dus, oh, dus erbij. Is dat dat is dat. de toegift. Ja, ja oké. Okay. Okay. Nee, nee, nee. Dat gaan we... Nou, dan de halleluja uit de Messiah. Nee, dat kan nee, je. je blijft het proberen. Nee, nee, nee. Ik ga het ook niet zeggen. Je, je, maar goed, dat komen zou... morgen, dan uh, Laat mag het, je meezingen. Laat het de verrassing zijn van de dag. Jullie gaan de kerk vullen. Nee, het is niet voor de pauze. Nee, nee, nee. En nee, nee. Uh, er ligt hier weer een prachtig boek. Dit boek uh, is ook intree uh, voor de mensen. Hebben de mensen dit al? Nee, nee, nee. nee. We hebben, ze hebben gewoon een toegangskaart. hebben we apart laten drukken. Voor mm -hmm. grote producties doen we dat altijd. Okay. Want dat is uh, gewoon wat uh, handiger. En dit is het programmaboekje wat ze morgen krijgen. Waar alles in staat. Ook uh, hoe ze vriend kunnen worden. Ja, van klessenconcerts. Het, het, ja. het programma voor uh, volgend jaar staat erin. Uh, wat ik wel nog even wil zeggen. Want dat vond ik wel heel jammer. Ja. Er stond in de Zandvoortskrantje. Dat het afgelopen zondag het concert was geweest. Op 13 december. En dat is dus niet waar. Hoop ik dus ik niet benen mensen gestaan hebben? Nou, ik ben suf gebeld de hele week al. Van, hoe kan het nou? En, uh, het is, ik zeg, nee, maak je geen zorgen. Het is dus morgen en niet vorige week zondag. Dus voor alle duidelijkheid, nog een keer. Morgen, 20 december, is het kerkpleinconcert in de katholieke kerk. Agatha Kerk. En het gaat zingend met de Maastrichter staar. De kerk is open om kwart over twee. Ja. En om drie uur vangt het aan. En ja. er zijn nog maar dertig kaarten. Ja, die zijn bij ja. Trump uh, af te halen, te betalen. Uh, of misschien nog Morgen aan de zaal. de zaal. Maar dan loop je wel een risico. Ja, absoluut. Maar goed, je kan het proberen. Je kan het dat proberen. <laughs> uh, ik weet genoeg. Ik wens nou, jullie dus heel hoor. veel plezier. En uh, no nogmaals gezegd: degenen die het boekje krijgen, hebben ook gelijk het programma van uh, volgend, jaar. volgend jaar. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Oké, okay, heel fijn. Heel veel succes. Dank je wel. En dan uh, willen we nu verder met Gerry Rutte, want daar gaan we nog even... Uh, ja, tuurlijk. Je mag je programma mee. Dankjewel, thuis, uh, Om even te praten over uh, Pluspunt, ook Zandvoort, Stekkie, uh, de nou, Verbeelding. Ja, Noem het maar op wie allemaal in dat gebouw zit. Ja, nou, ik wilde alleen uh, wat uh, kerstmededeling ja, ga uh, doen van Pluspunt. Gisteren hebben we in ieder geval hebben we de kerstvrijwilligersreceptie uh, gehad... En die was ontzettend gezellig. Er waren honderd uh, vrijwilligers. Heel gezellig. Er was een goochelaar, zelfs ook nog. Die aan alle tafeltjes. Oh, die nou, ja, die Goochelde de nog mensen... wat vrijwilligers. uit. heel ah, goed. Het, nou. De... Eigenlijk is uh, uh, uh, uh, uh, Pluspunt zou graag ook nog wel vrijwilligers erbij willen hebben. Nog meer? Nog meer, ja. ja, ja. Op welke gebieden hebben jullie nou, nog heel veel dringende nou ja, uh, mensen die, uh, die bezocht kunnen worden, uh, die een boodschapje gedaan hebben? Er zijn toch nog best veel eenzame ouderen en ook ja, met kerst natuurlijk sowieso. Maar Pluspunt doet heel veel voor ouderen in deze tijd. Toch Dan bedoel je toch, uh, uh, ja, mensen die op, een uurtje of zieden gaan bij iemand? Ja, elke week gewoon okay. he, dat, een spelletje doen. Mm -hmm. of dat ze, met elkaar met ze wandelen of, of gewoon daar is best staan wel behoefte aan. Een maatschappelijk de deze... huisbezoek. Ja. Heet Zij wel. staan op de site ook. Staan ze op de site? Staan ze op, ja. En ook op de, de site van Pluspunt zelf. Ook en ook Zandvoort. Daar staan alle uh, vragen eigenlijk van uh, vrijwilligers uh, staan op. Ga je dan heb over het ik, programma? Nou, ik heb drie puntjes. Uh, uh, kerst bij Pluspunt op dinsdagmiddag 22 december. Er wordt een viergangen kerstdiner wordt daar geserveerd. 15 euro inclusief een drankje. Is dat uh, door wordt dat gemaakt door degene die altijd uh, het, het koken voor ja. hun rekening nemen? Ja. Ja, en okay, dat schijnt er je... al heel goed uit ja. te zien. Ook Heb ik al gehoord. Oh, okay. En het is altijd heel veel belangstelling voor. Dus als mensen zich daarvoor willen opgeven. Ik zal zo straks nog even. Als de vrijwilliger hebben. om te helpen. Eh. Nou nee om, om te eten. Om, om, om te eten. Oh, om Dan om te ze dat, uh, moeten ze hmm. dat wel zo snel mogelijk doen. Want ja. er is heel veel belangstelling voor. Dan is er op Oudejaarsdag. 31 december is er een high tea. Voor 10 euro. Inclusief een drankje. Dat is ook bij Pluspunt. En maandagavond 4 januari... dan is er weer yoga met meditatie. Even iets heel anders. Even, uh, even terug naar ja. die uh, 31 december. Ja. Die Haiti. Uh, zit daar een doelgroep aan? Of mag iedereen komen? Nee, daar kan uh, iedereen komen. Iedereen, mag, iedereen is welkom om, dus om daar... Dus uh, als je daar naartoe gaat... moet je je dus zo snel opgeven. mogelijk opgeven. Ja, en je kan je opgeven bij pluspunt op nummer 023 5740330... Of je kan ook voor meer informatie over al deze kerstbijeenkomsten... Uh, www.plus.zandvoort.nl Hebben jullie dit al eerder gedaan, vorig jaar, zo'n uh, high tea? Ja. Op, nou high tea is nieuw. Maar kerstetentjes uh, uh, en kerstbijeenkomsten... Er is ontzettend veel uh, behoefte aan ook. Ja, en dat vraag gewoon naar... mensen denken van... Ja. God, het is ja, ik heb eigenlijk niks te doen. Ja. Ik vind dit wel leuk. Kom je daar als uh, pluspunt achter dat je heel veel mensen uh, eenzaam zijn in Zandvoort? Ja, daar kom je wel achter. Ja. Ja? Ja, ja. Cool. Daar kom je zo achter dat er, uh, er zijn uh, op maandagochtend uh, is er altijd een koffiebijeenkomst. Maandagochtend. Kan, ja? Iedereen kan dan komen en dat wordt steeds drukker. Drukker? Steeds drukker. Elke dag is er bij Pluspunt is er een uh, is er iets te doen. Breien, je kan met uh, creatief... alleen maar een kopje koffie eten... op eten, dinsdag en winstdag. op donderdag. Het wordt steeds drukker. Ja. Ja, en daar zijn natuurlijk ook en allemaal vrijwilligers komen, voor ja. nodig. En, en daar, daar komen is, al die verhalen natuurlijk ja, los met elkaar. Juist, en dan merk ja, je dat ja, daar... Ja. Plus ja. het feit dat er... Uh, uh, uh, de vragen die bij de plusdienst binnenkomen... Hè, ja. om... Uh, te komen, uh, uh, een uurtje in de week uh, te komen uh, praten... een spelletje te doen of een wandeling. Dat, dat komt ook steeds meer. En, en komen daar zijn die ook... vragen, Gerrie? Komen die bijvoorbeeld van huisartsen of maatschappelijk werkers? Of... Maatschappelijk werk ook, want er is dus elke week een loket. Hè? Pluspunt heeft elke week een loket ook. En die, uh, ja, die, daar komen ook dat soort vragen. En het grappige was eigenlijk alweer even... gisteravond waren er ook... Uh, om het zo maar te zeggen, statushouders waren er, die dus in Zandvoort wonen, die ook vrijwilligerswerk doen. Die, die kwamen ja, dat ook gewoon helpen, ja. dat is ontzettend leuk, ja, jonge natuurlijk. mensen ah, nou, die, ja. en met zo. kinderen en dat was heel erg leuk. En die je vinden bedoel... het ook, de taal is nog niet helemaal... Uh... Ja, maar je wilt natuurlijk ook als statushouders ja. integreren hier, uh, uh, ja. en dat doen ze, dat, goed. Dat ja, doen ze ja, hartstikke ja. goed. Had jij nog meer mededelingen? Dit waren mijn mededelingen van Pluspunt. Mooi. En als iemand wat wil weten over de, de, ja. de, de kerst, de oud en nieuw en de eerste yoga van het jaar. Juist. Kunnen Echt. zij dat vinden bij VIP in Zandvoort. Ja. En daar zijn website voor. Ja, daar kunnen ze alles vinden over deze okay. video. Dankjewel. Dan gaan wij nou, uh, toch verder met Treintje Oosterhuis, All of Me. Goedemorgen Zandvoort, we zijn uh, weer terug bij u en uh, wij gaan samen met u een uh, wandeling maken, een sprookjeswandeling. En als u wil weten hoe dat gaat, Martine Joustra en uh, Renalda zijn aangeschoven en die nemen u aan de hand mee uh, met de sprookjeswandeling. Welkom beide dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, gaan we wandelen? <laughs> ja, absoluut. Ja, ja. ja vooral... En hoe? Nou, we gaan zometeen wandelen met uh, de, de jongste van Zandvoort. Uh, voor de kinderen tot en met een jaar of 10, à 12 uh, Is er een sprookjeswandeling in het gezellige centrum van Zandvoort. En dat is dan voornamelijk kerkplein en raadhuisplein. Waarom is dat... Uh, uh... Van 10 tot de leeftijd. De leeftijd, dat... nou het is echt voor de kleinste. Er zijn prinsessen, het zijn ja, sprookjes. Ik, ik... Jongens van 15 vinden dit echt niet meer leuk. En nee, die moet... gaan naar de disco. Ja, je moet ja. ergens beginnen, Ben. Dus het is echt voor de kleinste vanaf een jaar, kunnen ze? Zullen... Ja, ja, ik, ik ben dus een beetje in verwarring, uh, want jij zegt zo meteen. Maar uh, het is uh, in de middag, toch? Ja, om 4 uur. En daardoor uh, dacht ik dat jij een kleine doelgroep aan de hand nam en een wandeling oh, ging maken. Nee, maar oh. het is dus uh, zoals uh, in voorgaande jaren. Er lopen allerlei sprookjesfiguren, Belgen en bellers lopen en beesten. rond en die uh, daar kan je naartoe ja. ja, daar kan je mee op de foto daar kan je een handtekening verzamelen uh, je kan met de kerstman op schoot zitten. Een zeer aardige ja, dus kerstman. Het is kerstman. de bedoeling dat als je op uh, die leeftijd uh, bent... dat je lekker door het dorp gaat lopen. Ja? Goed kijken met je vader en moeder... Van, dat je iemand ziet van... hé, hey, die herken ik. Duidelijk herkenbaar. Ja. De wolf en de rood kapje. Ja, en Hans en Grietje... Belletijn Haaks, Er zitten ja. leuke opdrachten in het boekje voor de kinderen om, uh, om te doen. Ja, vertel leuk. eens over dat boekje. Want uh, de kinderen die daar komen, en uh, we kijken die op een jaar, neem ik aan. Voor iedereen die het leuk vindt. Precies, iedereen die het leuk vindt, die gaat naar het hokje. Ben ook, toe. Natuurlijk. Ja. En bij het hokje staat de organisatie. De kassa. Ja. De, kassa. De, kassa. de kassa. Maar die staat weer echt. Er uh, staat een grote kassa. Uh, ja. En daar uh, zit iemand en die geeft jou. Boek, die, daar koop je een boekje. Ja. En dat boekje kost 4 euro. En in dat boekje zitten een heleboel bladzijden met figuren die je moet spotten. Die je een handtekening dus moet halen. een soort speurtocht. Een vossenjacht. Maar in het boekje zitten ook kaartjes. Waarmee je een oliebol bij Oliebol kan halen. Een chocomel bij XL. Een koekje bij en Grietje. Dus er zitten ook allemaal leuke dingen in. Ook nog een hele mooie kortingsbon voor de ijsbaan. Dat je de rest van de vakantie nog een keer kan gaan schaatsen. leuk. En er zitten ook tijden in, want we hebben ook nog de kerk de hele dag open, waar poppenkast wordt gespeeld en tussendoor gezellige muziek is. Dus uh, Renaldo, jij en... had het over ja. opdrachten. Wat voor opdrachten staan er nog meer in? Uh, een appeltje maken met, uh, met chocola bij Sneeuwwitje in een leuk uh, huisje. En dan kunnen de kinderen een appeltje leuk versieren met chocola, met spikkeltjes, nootjes, dingetjes uh, om te doen. Ja, en dan voor de rest de handtekeningen uh, verzamelen en met iedereen leuk op de, op de foto. Ik was daar vorig jaar, toen was het wat, uh, wat minder weer. Ja. En uh, we hopen dat het van, uh, vanmiddag heel mooi weer is. Maar ik zag ontzettend veel uh, figuren. Dus ik eh, zat het vanmorgen zo te, te bekijken, denk ik, hoeveel figuren gaan er uh, dit jaar in de ronde lopen? Nou, ik denk dat we snel tegen de veertig <laughs> aan zitten, hoor. Ja, het zijn er een hoop. Veertig sprookjesfiguren rondwandelen. Zeker. Nou ja, als je het zo even opnoemt, rood kapje met een sprookje. Ja, ja. Er zijn er vier, Hans en Grietje, zijn er drie. Holf. Bellen en het beest. Zeven zijn er twee. De zeven uh, dwergen heb je Ja, met zeven. Sneeuwwitje en de prins. Kapitein ja, maar, uh, Haak met z'n hele gevolgen. Er, er zit natuurlijk een, een begintijd aan. En een eindtijd. Ja. En hoe laat uh, kan het eerste kaartje gekocht worden? Het eerste kaartje kan vanmiddag al gekocht worden. Mm -hmm. Want we hebben een huisje in de kerstmarkt uh, op die, het plein. die is open. Die is toch meteen open. Om uh, uh, um kwart voor zeven verzamelen we met z'n allen in de kerk. Dan staan alle figuren op podium. Dat is dan, kan je, ja. dan kan je nog de laatste uh, uh, handtekeningen ophalen. Dan gaan we met z'n allen zingen, want we hebben nog een uh, gezamenlijke ja. samenzang met kinderliedjes. En dan worden ook de prijzen uitgereikt. En dat is wel even belangrijk om te noemen. Ja, want uh, hoe win je een prijs? Nou, door zo mooi mogelijk te komen. Mooi mogelijk ook zelf, verkleed. ook als oh, moet ja, weer de jury lezen, de, ja, de, de, de kinderen De kinderen moeten uh, verkleed. Ja, absoluut. Ja, ja. ja want de, dan loopt een geheime jury uh, oh. rond. De Mystery uh, Jury. De mystery jury. Ja. ja, en die kijkt wie het allermooiste is. En dan die prijzen, nou die zijn niet mals. Dat zijn Eftelingkaarten. Dus Zo. als je mooi verkleed komt, kan je dus een Eftelingkaart winnen. Dat is leuk. Ja, hè? Um, en die worden dus tussen kort voor 7 en 7 uur in de kerk uitgereikt. En dan moet je zijn. Ben je ja. er niet, dan is het jammer. Dan gaat hij naar de volgende mm, mooie. Ja, ja. ja. Um, hoe laat begint het? Om vier uur. Om vier uur. Dus ja. je, om, de, de markt begint om drie uur heb ik begrepen. Dat dus Je weet, kan, ik niet. Uh, je kan ja. dus een kaartje kopen, uh, in, in de voorverkoop zal maar ja. zeggen. Zodat ja. je om, uh, om vier uur gelijk, recent langs al die handtekeningen, Ja, nou, kwart Daar heb je voor zeven dan dan heb drie, uur, drie uur de tijd voor. En we doen het juist een klein beetje nog in het licht. Want sommige <coughs> kinderen vinden het donker wat spannend. <coughs> en vanaf half vijf wordt het spannend. Dus om vier uur beginnen. En dan gaat het al een beetje schemeren. En dan gaan we hebben hele leuke lichtjes allemaal. Dus dan uh, wordt het helemaal gezellig. Ja, het dus iets meer dan 4,5 minuut per, uh, per, beest. <lacht> per beest. Dat <lacht> wordt rennen. Dus dan moet je toch rennen. <lacht> nou ja, als je bellen en beest hebt, heb je er twee tegelijk. <lacht> nou, ja, je en hebt, heb je gelijk al twee. <lacht> ja, precies. Een rood kapje. En de zeven, zeven, zeven ja, Heb je gelijk acht. <Ja. uit. lacht> en de wolf tekent niet, want die heeft geen pootjes om te tekenen. Ja, okay. dus. <lacht> ah, die, <lacht> oh, die vinden de kinderen <lacht> toch eng. Die vinden de kinderen eng, ja. ja. Maar de wolf ja, is vandaag erg lief. Is het zo'n hele en en die wolf. Ja, hij ziet er spannend uit. Maar hij is wel lief. Hij is echt een lieverd. ja. Ja, hey, um, ja. Jullie doen dat voor hoeveelste keer? Ongeveer? Goeie vraag Ben, zevende jaar? Zeker. Zoiets? Ja, ik denk weet je het niet, precies. Ja, want ik, uh, al een uh, tijd. Ja, <laughs> kom ik kom altijd wel even kijken en uh, dan zie ik ook nog wel eens prominente zandvoorters uh, rondlopen. Zijn die dit jaar ook? Ja, natuurlijk. Noem maar eens een paar. <laughs> nou, wat dacht je van onze kerstman? Klaas Koper, die zit bij XL op zijn troon. De kinderen mogen allemaal op zijn schoot zitten. Ja, voor de foto. Ja, ja, ja, ja. Met een kerstoma, ja. en dat is een gemeenteraadslid. Een kerstoma? Ah, ja, ja, een kerstoma. Ja, we kunnen het niet kerstvrouwtje noemen. Ja. Dat is wel. In zo'n zo sexy pakje, dat gaat hem niet meer worden. Dat... Nee, dus je hij, moet gewoon komen kijken. Ja, ik kom uh, zeker ja. kijken. Maar het viel me. De laatste keer ook wel op dat er inderdaad uh, toch mensen die wat doen in antwoord antwoord, ja. inderdaad raadsleden die, ja. uh, die, die verkleden. Die vinden wagen. dit leuk. Ja, het is ook leuk. We vragen wie we willen meedoen. Oh, mag ik weer? Ja, <laughs> tuurlijk. Maar op, straks heb je de 80. Nou ja, nou, ja. acht. Maar nou, 8. Dan nou, goed. goed. zijn we gelijk klaar. Die, hè? Ja hoor. De hoeveelheid, 40, is hartstikke leuk, maar je moet ze ook aankleden. Doen ze dat zelf? Maken ze eigen uh, pakken? Of, of, hoe, hoe kom je daar aan? Want het <laughs> wordt natuurlijk steeds meer dan. Ja. Ja. ik kan me ja. voorstellen dat je in, in jullie vereniging een paar pakken hebben. In principe hebben wij alle pakken alle netjes, pakken. ja, alle pakken hebben wij uh, hebben we zelf hangen. En uh, soms verzinnen we opeens weer een sprookjesfiguur erbij. Ja. En dan hebben we een. een ja, precies, we hebben iemand die heel erg handig is met, uh, met de kleding. En uh, die maakt het dan voor ons. Uh, dus wat wij dat willen. Dat ieder jaar goed bewaren ja. en weer. Ja, ja uit wordt de kast keurig halen. opgehangen en oh, allemaal knap. verzorgd. Ja. Uh, ja. Ja, José en Martine. De twee zusjes die doen dat. José van Zee ja. en Martine van Halm. En die zijn zo ontzettend handig met naald en draad. En als en wij zeggen, zeggen wij, wij hebben ik. dit en dit ja, idee. Dat nou, hup, ze maken dat. Dus we hebben een boze wolf nodig. Dan maken ze een boze wolf Ja, af. Ja, het? het eerste jaar hebben we een aantal dingen gehuurd. Toen zeiden ze, nou, dat is zonde. Dat kunnen we zelf wel even maken. Ja. Dus laten nou, ja, dat, dat, dat doen ze. Ja. Die, die kant wou ik ook op. Want als je uh, gaat huren. is ja, nee. dus niet te En dan uh, zeg maar dat je de 20 zelf de 20 moet huren. Dan gaat wel aardig. Dan ja. worden de kaartjes wel 15 euro. In plaats ja, van 4 nee, ja, Want echt, echt, vier is echt goedkoop. Ja, uh, nee, dus we hebben alles zelf. En hoeveel, dat gebruiken we ook, dus in de voorjaarsvakantie ja. uh, met uh, de Jacht, de Kids Adventure Week, met de Force Jacht en dat ja. soort dingen. Ja, nou Zo. ja, dat, dat is het leuke ervan. Uh, de organisaties overkoepelen elkaar is Zandvoort. Ja. nogal nogal stevig, dus je kan daar uh, gebruik van maken. Ja, wordt ook uh, hoe, Hoeveel gedaan. kinderen had je vorig jaar? Slecht weer. Het was slecht weer. Ja, nou, nou, nou, ik dacht een stuk of 100 tussen 100 en 150, ja, maar dat weet sorry. ik niet precies. Ja, het was ondanks dat uh, heel veel sprookjesfiguren bij de HEMA gingen wonen. Ja. En, en, en, en, XL, bij, en bij de kerstman XL. bij XL ja. gingen wonen. Klopt. Ja. Was het toch heel gezellig. Ja. Het, was, maar, het is ook berengezellig. Het, het, het was het was gewoon slecht weer. En als je dan ja. toch zo'n 100 kinderen op de been krijgt. Ja. Ja. Het ja, wordt nu het mooi, hartstikke weer. mooi weer. Dus, en warm. Dus ja, dus het is gewoon echt geweldig dit. Het klinkt lullig, maar uh, moet jij een maximum stellen op een gegeven moment? Nee, joh, Dan kunnen we er gewoon genoeg mee doen. Ja? Maakt niet uit. Ja, hoor. Het is een groot ja. plein, het kerkplein. Kijk, het is niet zo We al het Ik hou toch een kistje appels erbij halen. Ja, hoor. We, Tee we hebben al geneesmokkel. Heb Albertijn een... is nog open, ja. Ja, echt. Ja, nee hoor, geen probleem. Ja, zit daar sponsorschap achter? Ja, nee, de boel joh. De appels worden gesponsord, de koekjes worden gesponsord. De, de supermarkten doen zo goed mee ja, voor ons. Prima, ja. ja, echt. Maar ook, ook Harry en XL en dat hmm. soort dingen. Het plein, Friet Ver, het sponsort allemaal mee. Dus de ondernemers doen goed mee. Ja, ja. ja, ja, ja. daar ja, dus zijn we blij mee ja. hoor. Leuk. Ja. Dus ja, uh, kom ja, allemaal. We gaan het uh, nog eens samenvatten. Om drie uur is de kerstmarkt en daar uh, is de kassa open ja. bij jullie organisatie. Uh, de kassa staat daar heel ja. groot. Daar kunnen de kinderen rond de 10, 12. Maar mochten, mochten de kinderen daaronder zitten. Nee, juist nee, ook daaronder. Nee, daar. Tot van een leen. Van ja, tot een leeftijd. Ja, ze kunnen <laughs> lopen. Is juist voor die alle jongens. maken er van 1 tot 12 van dan? Ja, van 0 tot 12. Van 0 tot 12. Prema. Dan moet uh, vader of moeder het karretje duwen. Ja, ja, gebeurt. Een leuk verkleed komen. Kom verkleed, want er zijn leuke prijzen te winnen. Kaartjes voor de Efteling. Um, om vier uur, uh, rond vier uur, komen de, uh, de sprookjesfiguren aan. En daar ga je een handtekening halen. Om kwart voor zeven is uh, het slotfeest, zal ik maar zeggen, in de protestantse kerk. Ja. Kost 4 euro per boekje. Ja. Er staan een leuke opdrachten in. Kom verkleed. Ja. ja Dank je wel. Ja, Alsjeblieft. Tot vanmiddag. Ja, Tot vanmiddag allemaal. Dank u wel.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 Uh, slotgesprek gaan wij voeren met uh, Pieter Jouwstra. Uh, wel bekend. Uh, Pieter, we gaan het hebben over... Uh, goedemorgen, Ben. Goedemorgen, Henny. We gaan het ja. hebben over uh, de kerstviering, kerstnachtviering, in de protestantse kerk. Uh, die wordt elk jaar gehouden. Ja. En uh, wat is er uh, zo speciaal aan dit jaar? Nou, ik denk dat je het even iets ruimer moet zien. Uh, dat kerkplein dat is op kerkavond natuurlijk de uh, place to be. Uh, en dat zeg je omdat de kerstzang is van uh, 9 tot uh, alle een beetje. Het, het begint om 7 uur al in de kerk. In de kerk? Met, met een kindermusical. Okay. Uh, een hele bijzondere kindermusical uh, genaamd Stille Nacht. 65 kinderen van de Zandvoortse basisscholen voeren dat op. Onder leiding van regisseur Maaike Kappel met een heleboel collega's. En dat betekent een volle kerk, 65 kinderen, die komen met ouders, opa's en oma's, neven en nichten, broertjes, zusjes. Dus betekenen betekent dat die kerk hartstikke vol zit. En dat duurt van 7 tot 8 uur. Uh, een gigantisch gebeuren. En Michael Kappel een beetje kennende, weet ik dat het echt compleet en voortreffelijk georganiseerd is. Er staat een heel groot podium en daar spelen die kinderen op de uh, musical Stille Nacht. Is die uh, gemaakt voor deze gelegenheid? Of uh, is het een bestaande en, en, nou, het musical? Het is een bestaande musical, maar hij is wel bijgewerkt voor deze kinderen. Oké, okay, en het is voor alle Zandvoortse basisscholen? Alle klassen, basisscholen doen er Alle mee. groepen? Alle groepen doen er mee. En dat is natuurlijk uniek, dat Gigantisch. alle Zandvoortse basisscholen samenwerken. En dat onder leiding van Mark de Koper. Ze zijn al weken bezig met repeteren en dan de uitvoering geven. Dat ja. vind ik op zich uniek. Ja. Alle Zandvoortse scholen <coughs> En dan deze musical uitvoeren. Goed, de musical, tot, de musical die duurt ongeveer tot 8 uur. Tot 8 uur. Vervolgens gaan we weer naar buiten uit de kerk. En dan maken we ons op voor het kerstsamenzang van Kopertje. Want dat begint om 9 uur. En dat is elk jaar is dat een groot festijn. Je kan boekjes kopen voor een goed doel. En dan gaan we met z'n allen gaan we daar zingen. Het goede doel is de bijzondere noden van deze regio. Uitstekend gezegd. Uh, daar is uh, gluewijn te drinken en uh, daar is van alles mee te maken, mm. vuurkorven staan er en daar gaan we samen zingen. Wederom volle bak, maar nu buiten, ja. het Kerkplein. De, het de, de doelgroep weer. wordt toch wat ouder dan? Hè? Dat wordt wat ouder, ik denk dat de jonge kinderen misschien naar huis te gaan, maar de ouderen die blijven daar met, met een glaasje gluewijn zingen, hartstikke lekker. Ja, de voorzang van die uh, uh, zang wordt door het uh, gemengd zand voor Skopranshandel gedaan, ja. zoals ieder jaar. Ja. En iedereen uh, zingt mee. Onder leiding van uh, Minus. Ja. En. Uh, ja, Minus kent iedereen aan de lange haar. Sowieso al. Ja, herkenbaar, ja. Zeer herkenbaar. Goed, die zang uh, die, die duurt een uur? Die duurt een uur tot zeg maar tien uur. En uh, dan gaan we weer naar binnen toe in de kerk. Want daar gaat dan iets unieks gebeuren. Uh, kwart voor elf beginnen we weer met het inzingen van wat kerstliederen. Maar om elf uur komt daar een koor. De Trumpets of the Lord. Het en beroemde. dit koor, dus een heel beroemd koor, dat heeft al een paar keer in Zandvoort opgetreden, ook voor Classic Concert. Um, en die komen met, schrik niet, 90 mensen. Zo. 90 mensen. Ja, ik op maar vol. Dat bedoel ik, 90 mensen. En die mensen die komen uit Hoofddorp, Nieuwvennep, Haarlem, zeg maar, uh, Haarlem, Heemsteden en Zandvoort. En dat koor staat onder leiding van Rob van Dijk. De broer van. De broer van Louis van Dijk. Maar wel zijn antwoorden. Wat? Rob? Rob. Nee. nee. Rob komt uit het hoofd door. Okay. En die komen dan met z'n allen om 11 uur binnenpartijeren en beginnen dan met een, een, een, een soort opera. Kijk, we, we weten allemaal eh, rond de Leinerstijd de Matthäus-Passion, Johannes-Passion. wat weinig mensen weten, dat is dat er ook zo'n passion is geschreven. Voor de geboorte exact. van Jezus. En dat is The Promise of Christmas. Uh, het is Engels, maar goed. Ze zingen Nederlands. En dat is een, een muzikaal stuk. En dat duurt ongeveer drie kwartier. Dat is heel onbekend hè, in Nederland. Het is geschreven door Haydn. Ja. En dat stuk dat is ingestudeerd door dit koor. Negentig man sterk. En die gaat dat zingen. Vanaf elf uur tot kwart voor twaalf. De tussenliggende teksten worden uitgesproken door Teunert van der Linde, ...de plaatselijke predikant hier. Overigens, ik heb een nieuwtje voor jullie wat nog niemand weet. Nou. En Teunert van der Linde is eergisteren gebeld door het Haam Dagblad... ...dat hij is genomineerd tot Haarlemmer van het jaar. Zo. Oftewel, voor het heel kennemerland vanwege zijn studie naar Liootse historie... Ja. En de boeken die hij heeft geschreven. Hmm. En daardoor is hij genomineerd. En uh, we horen wel of hij het wint of niet. Maar nou, hij in ieder kan, geval kan een daarop, nominatie. hè? Kan, kan daarop gestemd worden? Of is daar een jury uh, <coughs> van, van. van? Ik weet er verder niets van. Want wie maar... heeft deze nominatie gedaan? Wie nou, doet dat? Weet ik niet. Ook niet? Maar okay. hij, uh, ik kwam tegen... Dan, nou, dan, moet, we, dan moeten we dat maar eens gaan uitzoeken, want dat is natuurlijk wel, uh, wel heel bijzonder. Hij dat, kwam uh, lachend naar me toe. Ja. Hij zei, joh, wat mij is overkomen. Ik kreeg een telefoontje van het Haarms Dagblad dat ik genomineerd ben. Oh, wacht even. <coughs> er, kom, er staat mij iets bij. Volgens mij heeft het in het Haarms Dagblad gestaan. Een oproep. Wie je wil nomineren tot haar voor haarlemmen van het jaar of zo. Nou, Zou dat je, kunnen? Het de, dus lezers, van. de lezers. De lezers dan kennelijk. Ja. Dat ja. is toch wel, uh, wel grappig, want die, uh, ja. die studie naar de, de Joodse uh, geschiedenis en het nieuwe boek wat nu uitgekomen is. Uh, waar overigens op 1 april een, een, een, een genootschap uit Zandvoortavond aan besteed wordt. Ja. Die zijn toch uh, Riant in Zandvoort gepresenteerd? Ja, klopt? en uh, daarna in Haarlem, uh, ingekopt zal ik maar zeggen, maar ja. de presentaties waren echt bijzonder. Ja, precies. Heel bijzonder. Goed, dat is even ja. een nieuwtje nou tussendoor. Ja, maar wel heel, uh, heel bijzonder. Ja, daar Goed, zitten we uh, toch voor als radio. Ja, tuinaart die, uh, die doet die de, de lezingen. De te verbindende teksten okay. tussen het hele musical door. Dat duurt tot uh, zeg maar kwart voor twaalf, twaalf uur. Nou, dan moet het koor weer naar huis toe, maar dat doen ze niet. Want vervolgens gaan we weer naar buiten toe, met iedereen die in de kerk zit. En dan zingen we buiten weer op kerkplein weer een paar liederen, oh. weer met gloewijn en warme chocolademelk. Dat wordt massaal uitgeschonken door de medewerkers van de kerk. Dus iedereen die staat weer met een glas in de hand en dan zingen we daar nog een paar liederen met de Trumpers of the Lord. Nou, dat betekent volle bak in die kerk, 90 zangers, familieleden erbij, uh, de zandvoortes, dus dat betekent dat er twee, driehonderd mensen zijn. Gigantisch, hè? Daarom zeg ik, maar, je moet het als totaal zien, hè? Ja, het begint dus op, om 7 uur met die musical. Het is één grote happening en die loopt gewoon door van klein <coughs> naar groot naar tot aan de kerst zelf. Precies. Ja. Geweldig. Hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest om dit te organiseren? Een maandje. Ja, oh, dat valt me nog mee. Wel ja. Ja. Want het vereist toch wel het nodige organisatie, ja, toch? Ja, maar dat zijn we gewend. Veel vrijwilligers veel die vrijwilligers. helpen, veel sponsors. Ja. Ook allemaal weer, het is toch eigenlijk wel geweldig ook, al die sponsors. Ik, uh, die ja, helemaal goed, je, je bent zo aan het hoesten dat we even een, een melodietje er tussendoor gaan. En dat je dan straks nog even wat uh, vertelt. Kan je even rustig uithoesten? Ja, dank je. Ja. Ik voel hier een lichte ondertoon, meneer Jouwstra. En niet zo eens zo licht ook. En ik kan het helemaal meedenken. Naast mij wordt hetzelfde. Ik zal jullie vertellen, ik heb dit expres niet gedaan. En waarom niet? Omdat ik helemaal gek word van al die kerstliedjes. Ik vind kerstliedjes leuk, maar niet te veel. Nou, wij wel. En bovendien... Uh, we hebben het over de kerstnachtviering en zo. Dat heeft toch ook wel iets met kerst te maken. We hebben de sprookjeswandeling en zo. Precies. En ik, het, het is en het blijft kerst hoor, meneer Sonneveld. Nou, dan zal ik de volgende keer als het nieuwjaar is nieuwjaarsliedjes uh, meenemen. En dan uh, ik hou uh, je eraan. kop ik hem gelijk weer terug. Want... Maar we komen even terug. Ja, uh, ja. ja. maar ik wou die, die, die, die sprong toch maken als uh, dat jij het heel druk hebt van het weekend. En dan kom ik vanzelf weer terug op, op de kerk. Uh, met nieuwjaar sta je ook in verkeersregelen morgen uh, ja. sta je verkeersregelen morgen hebben we een, een loop voor Sirius request ja. is dat hetzelfde als vorig ja. jaar? ja, twee, nu zijn er 250 uh, inschrijvingen die beginnen bij Biesclub 5 uh, om precies 12 uur dan lopen ze de boulevard Paulusloot richting het noorden langs het casino en dan de uh, straatje uh, naar de kerkstraat naar beneden naar het wagenbankspot uh, Gastelsplein, dan de Zwaardewerstraat, dan bij Café Neuf rechts en meteen weer links de Halterstraat in. Einde de Halterstraat rechts over Kosteloerstraat, een stukje weg en dan gaan ze naar de duinen in. Dan de duinen <coughs> lopen ze naar de natuurbrug. De natuurbrug over de Amstelamslaanlijn in. <coughs> en een heel stuk en dan komen ze uit uiteindelijk de Straat. Omhoog, weer een stukje boulevard. En dat Eindpunt. alles binnen een tijd van bakwerk nou, maakt de eerste... Maar de eerste die loopt al snel weer, 10 kilometer is het. Ja, ja. ja vorig jaar uh, liep men vanaf Zandvoort natuurlijk naar de grote markt, al waar de cheque ja. werd overhandigd, omdat toevallig het glazen huis... Nou niet toevallig, ah, daar stond het glazen huis. En dat nu is het natuurlijk heerlijk. Ja, daarom. Nou, dat ja, ja. is natuurlijk lopen hoor. Maar in ja. ieder geval is er morgen toch weer een run... Uh, um. Weet jij misschien of er nog mensen mee kunnen doen? Ik denk dat je je altijd kan aanmelden bij Beachclub 5. Oké, okay, dus vanaf Beachclub 5. Ja, dan gaan we sorry. terug uh, naar de kerk. Ja. Um, en naar de kerstmuziek. Ja. Hè? Nou kijk, maar het Hè? belangrijkste is dat kerkplein en omgeving, dat je op kerstavond, de 24e, donderdag, dat daar een heleboel te gebeuren staat. En voor iedereen, Hè? zeg maar, voor alle Hè? leeftijden, Prus, een gezamenlijk. Precies. precies. Verhaal. En dat begint met de ijsbaan die natuurlijk open is. Ja. Maar vervolgens, als je 20 meter doorloopt, dan zie je daar. Eerst die kindermusical, 65 kinderen van alle Zonvoetse basisscholen. Vervolgens weer naar buiten toe met kopertje meezingen met z'n allen. Dan weer naar binnen toe en dan komt dat massale koor van 90 man van de Trumpets of the Lord die daar zingt. Uh, een, een, een, een muziekstuk wat van Hendel, wat, wat waanzinnig mooi is. Maar 90 man sterk uit de hele omgeving die mm -hmm. hier naartoe komt. Jongens, dat is uniek. Het is werkelijk uniek. En ze zijn al een paar keer in Zandvoet geweest. Toen dus iedereen ja, kent dat. even over die Trumpets of the Lord. Ja. Uh, ze zijn begonnen met het zingen van Negro Spirituals. Ja. En uh, zo'n 52, 42 jaar geleden. 40 jaar geleden uit Hoofddorp. Toen ook al onder leiding van Rob van Dijk. Een hele jonge ja. man. En uh, ze hebben een groot aantal cd's gemaakt. Uh, ze treden echt door heel Nederland op. En ook in het buitenland. Er zijn beroemde artiesten die met u samenspelen. Uh, het is spektakel. Uh, het is vierstemmig uh, wat er gezongen wordt en vol volume. Dus ik hoop alleen maar dat het stuk niet van de krek afvalt. Want als ja. deze hun kelen open zetten, nou dan komt ja? er een geluid uit. Het is ongelooflijk. <kijkt> Maar ja, de kerk kan de boel hebben want uh, er is ook nog het korendag en dan wordt er ook nogal, uh, wordt er ook nogal heftig uh, gezongen. Precies, maar het is een avond met gloewijn. Wat, wat nieuw is, is natuurlijk uh, de, de afterparty op het plein. Uh, ja, dat we dat nog een keertje doen ja. met gloewijn en warme chocolademelk. En dat... Uh, uh, en allemaal gratis. Maar dat komt dus uit de kerk? Dat komt uit de kerk, het is dan een heleboel vrijwilligers met bladen, met glazen klaar. Dus zodra je de kerk uitkomt heb je een glas in je hand en dan is het zingen. Nou, ja, dan wordt er nog drie minuten dus gezongen en dat is klaar. Maar ook ja. het, uh, het, het tweede gedeelte is open voor iedereen. Dus iedereen. als je niet in die kerk gezeten hebt, om wat voor reden dan ook, dan mag gewoon je altijd bij. nog even een Duurlijk. beetje meekomen. Ja, Duurlijk. er wordt niet gecontroleerd of je er eerder nee. al was. Het is gewoon aanschuiven. <coughs> en ervoor, vooral voor degenen die helemaal gek zijn van de kerstliedjes in deze tijd, meneer Zonneveld. ja, nou weten we het wel, hè? Nou, ja. nog niet volgens mij. Volgens, is het kerst of is het bijna kerst? Ja, nou, Ik weet het niet aan de muziek te horen. Duurt het nog wel een half jaar? Ja, dat bedoel ik. Maar nee hoor, dit is weer geweldig. Dit is, het, het leuke hiervan is denk ik dat het zo'n gezamenlijke verhaal is. We zijn bij elkaar, de zonvoerders ja. zijn bij elkaar. En uh, dat zie je ook, iedereen praat met elkaar. En iedereen mist ja. elkaar, zeer ja. spoedige kerstdagen en een zeer voorspoedig nieuwjaar. En dat is iets wat we heel goed kunnen gebruiken in Zandvoort. Ja. Oké, okay, nou. Trouwens, dan... ik wil jullie ook, en natuurlijk alle luisteraars, een zeer voorspoedige kerstdagen wensen. En een zeer gelukkig en gezond 2016. Dankjewel. Dank Pieter. En dan denk ik dat we jou uh, helemaal hetzelfde kunnen en willen wensen. En heel veel succes met alle komende Ach, geweldige uiteraard. evenementen. En, te beginnen vanmiddag. Gaan jullie ook zwemmen op 1 januari? Nieuwjaarsduik. Pardon? pardon? Nieuwjaarsduik. Pardon? Nou, pardon. <laughs> wat, oh, jij, jij woont er dichterbij. <laughs> wat, wat Ben heeft met kerstliedjes, heb ik met het zwemmen. <laughs> je kijkt wel. Tuurlijk ja, kijk okay. ik. Vanuit oh, de huis. <laughs> Oké, okay. uh, Pieter, bedankt. Ja, ik wens jou bedankt. heel veel plezier en uiteraard uh, een hele voorspoedige kerstfeest. Want je Kerst. gaat heel veel dingen doen. En, uh, en een goed nieuwjaar. En we spreken elkaar zeker wel. Zonder goed. Goede gezondheid. Ja. Wil een rustig stukje muziek dat het goed is wat je doet ali beter wat je doen moet als je opvalt. Maar het is beter als je voelt dat je veilig in kunt komen, omdat iemand je wel opvangt. En zo is het ook bedoeld.